De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Het begrotingsakkoord kan de toets der kritiek doorstaan. volgens het Centraal Planbureau. En vandaag is ook de dag van de examenuitslagen voor HAVO en VWO. Hoe is het gesteld met het niveau? Dat zo. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Ewout de Jong. Het Egyptische parlement is onwettig en moet worden ontbonden. Maar ook moeten er nieuwe verkiezingen komen. Dat heeft de voorzitter van het Constitutionele Hof in Egypte gezegd. Dat bepaalde vandaag dat een derde van de parlementsleden onrechtmatig is gekozen. Daarmee is het parlement als geheel ook onrechtmatig, vindt de voorzitter van het Hof. Wat dat voor gevolgen heeft, is nog onduidelijk. Correspondent Sander van Hoorn. Op dit moment weet niemand in Egypte precies waar ze aan toe zijn... Wat de bizarre situatie is als volgt. Er wordt dit weekend een president gekozen... waarvan de taakomschrijving eigenlijk nog geschreven moet worden. En in de tussentijd staat het parlement dus al helemaal buitenspel. Verkiezingen voor een president en dan opnieuw verkiezingen voor het parlement. Veel ingeftenaren zullen er geen touw aan vast kunnen knopen op dit moment. Het Hof bepaalde ook dat Ahmed Shafiq gewoon mee mag doen... bij de presidentsverkiezingen. Shafik is omstreden vanwege zijn rol in het regime... van de verdreven president Mubarak. Hij was de laatste premier. Onder Mubarak. Volgens de wet mogen hoge functionarissen uit de regering van de ex-president... voorlopig niet politiek actief zijn. Het Hof heeft die wet nu ongeldig verklaard. De partijen die het Vijf Partijen Akkoord hebben gesloten... reageren blij op de conclusies van het CPB. Volgens het Planbureau voldoen de plannen uit het akkoord aan de 3 norm Het CPB denkt dat het tekort volgend jaar op 2,9 procent komt...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 Ja, gaf de regisseurs ook de indruk dat hij uh, uh, nog niet helemaal uitbehandeld was. En hij zit door ons weer afgezet bij de kliniek waar hij uh, eerder werd behandeld. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de man kan worden vervolgd. De Eerste en Tweede Kamer vergaderen niet gezamenlijk over het permanente Europese noodfonds ESM. Het verzoek van de PVV voor een verenigde vergadering van de Senaat en de Tweede Kamer is afgewezen. Dat heeft voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer gezegd. Volgens hem valt het noodfonds niet onder de onderwerpen waarvoor volgens de grondwet een verenigde vergadering bijeenkomt. Zoals toestemming voor een koninklijk huwelijk of het in oorlog verklaren van het koninkrijk. De PVV had eerder al geprobeerd om een beslissing over het noodfonds uit te stellen via een kort geding.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 Aan WB Verkeersinformatie, er staan minder files dan gebruikelijk. In totaal nu 115 kilometer file. De grootste problemen in de Randstad zitten bij Rotterdam. Ik begin met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Sint-Joost nog 2 kilometer. Dat was een aanreding, er waren tijdlang twee rijstroken dicht. Op de A15 en 15 maasvlakte richting Rotterdam... staat tussen Alfred Briele en Knopend Benelux nog 14 kilometer. Tijdlang was bij Knopend Svaanplein een rijstrook dicht. Daardoor is behoorlijk vastgelopen op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet. Voor het Knopend Benelux 4 kilometer. Kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en het knooppunt Kleinpolderplein 9 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen de knooppunt de Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer. Een aanrijding op de A6 Muiden richting Lelystad tussen knooppunt Muidenberg en Almerepoort 3 kilometer. Bij Almerepoort zijn twee reisroken dicht. De N50 Emmeloord richting Zwolle is dicht tussen Ensen en Kampen. Ook dat was een aanrijding. Verkeer kan het beste omrijden via Flevoland via de A6.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 Zonder te betalen. Als dat geen goede aftrap is. Aanvallen dus. Hallo Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zes minuten over vijf. U was weer aan de lijn vandaag en luchtte uw hart bij Tom van Hek. Straks het resultaat. En ook hebben we het over het toerisme in Griekenland, want het krijgt een knauw dit jaar door de crisis Meiden Toeristen Het Land. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. De finish van de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland. Sebastiaan Timmerman. 22 jaar is hij. En daar is hij weer voor de vierde keer in deze ronde van Zwitserland. Wint hij rit. Peter Sagan. Ongelooflijk wat de Slovak uh, laat zien daar in Bischofsheim. Hij wordt uh, aan het einde uh, van de etappe... in cel moet ik trouwens zeggen... aan het einde van de etappe wordt hij nog bijna de hek ingereden... bij die verraderlijke aankomst. Toch behoorlijk pittig heuvel op. Het was eigenlijk de laatste echte bocht. Toen dacht ik, nou, hij is kansloos Sagan. Swift en uh, Davis waren het volgens mij die daarna om de eerste plaats treden. Maar daar kwam hij toch...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 doorstaan natuurlijk, sorry, van het Centraal Planbureau althans. En daarmee blijft dus het begrotingstekort... binnen de grenzen van Brussel, binnen de 3 In Den Haag, politiek verslaggever Peter Blok. Uh, kan je eigenlijk zeggen, die vijf partijen... zijn dus uiteindelijk wel geslaagd voor hun boekhouddiploma? Ja, daar komt het wel op neer. Want ze koersten af op een begrotingstekort... van niet meer dan 3 die harde eis uit Brussel. Het is volgens de rekenmeesters van het CPB 2,9 geworden. Dus er moet niet al te veel tegen zitten Maar ja, we doen daarmee wel wat we aan Brussel hebben beloofd en dus het keurmerk van het CPB erbij. Minister De Jager, die het begrotingstekort met de vijf partijen... in twee dagen tijd in elkaar timmerde, is dan ook dik tevreden.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 door blijft schuiven naar de toekomst. Nee, want die toekomst die ziet er toch al somber uit... want de meeste politieke partijen willen in 2017 begrotingsevenwicht... dat is evenveel uitgeven dan dat er binnenkomt. Ja, dat betekent volgens directeur Teulings van het Centraal Planbureau... maar liefst 25 miljard bezuinigen, dus nog meer bezuinigen. Ja, wij moeten dan nog wel even bloeden. Nou, Peter, natuurlijk is papier geduldig, want die vijf partijen... of in ieder geval de meeste, die hebben hun handen van delen... van dit akkoord alweer afgetrokken. Hè? Mm -hmm. Rutte wil van de taks af. Uh, hypotheekrente wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. Hoe is dat vandaag? Nou, vandaag zijn ze de partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks... en de ChristenUnie, die zijn vandaag vooral trots... Ook al weten ze dat dit akkoord geldig is tot 12 september, de dag van de verkiezingen. Ze wijzen er vandaag allemaal op dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Dit allemaal in het landsbelang hebben gedaan. En uh, dus vijf blije partijen vandaag. Het is goed nieuws dat het CPB bevestigt dat we met... Uh maatregelen van het begrotingsakkoord binnen de 3% tekort komen. Het laat ook zien dat pijnlijke maatregelen zijn... maar wel noodzakelijk om Nederland weer op orde te krijgen. Het is in ieder geval uh, goed dat het uh, op 2,9% uitkomt... en dat er niet nog extra bezuinigingen voor volgend jaar nodig zijn. Daar ben ik blij mee. Maar tegelijk, het beeld wat er uh, uit naar voren komt... Ja, bevestigt natuurlijk, waar we al bang voor waren... dat de Nederlandse economie echt in zwaar weer uh, zit... en dat we jaren van lage economische groei... en van hoge werkeloosheid uh, in het vooruitzicht... Hebben.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 En het CDA is gemotiveerd om ook op de langere termijn bij te dragen aan het herstel van die economie. Als je nu niks doet, dan wordt het probleem alleen maar groter en schuif je dus ook heel erg voor je uit. Het ook positief is dat al die onruststokers uh, uh, geen gelijk hebben gekregen, want de koopkracht over de, over de vier jaar is op nul. Dat komt natuurlijk ook door lastenverlichting in de latere jaren. Het blijft natuurlijk wel een uitdaging voor de komende jaren om de financiën op orde te brengen. Um, en daarom moeten we nu gaan, echt gaan hervormen, gaan investeren in economische groei, zodat onze economie weer, weer sterk gaat worden en uiteindelijk weer uh, werkloosheid kunnen, uh, kunnen terugdringen. Er ligt nog een grote uitdaging, maar het is wel een goed begin. Ja, dus zij nemen wel hun verantwoordelijkheid... na de val van het kabinet, na het weglopen van Geert Wilders... uit het katshuis. Zij wel, PVV, SP en PvdA niet. Dat benadrukken ze vooral vandaag. Al is die liefde van vandaag toch uh, wel voor de time being. Hè? Want de verkiezingscampagne is al lang en breed begonnen. Dan wil je handen vrij hebben, elkaar afmaken... en zelf zoveel mogelijk kiezers trekken. Ja, dus dan wil je ineens geen forense tax... en ook niet de hypotheekrenteaftrek aanpakken, zie je Rutte. Maar uh, dit zijn dus die blije partijen. En je zei het al, er zijn natuurlijk ook een paar partijen die niet meededen. Vinden die het allemaal helemaal niks? Inderdaad, ja, zo simpel is het, uh, ja, want uh, zij hebben schone handen gehouden, maar ze maken vooral uh, gehakt van dit akkoord, want dit is slecht voor Nederland, vindt PVV-leider Geert Wilders. Ja, toch wel uh, schokkend. Uh, ik geloof dat Kunduz uh, het dictaat van Brussel heeft gehaald, ze zitten net onder de 3% tekort. Ja, maar daarvoor bezuinigen ze de economie wel kapot. Er komen we bij een hoop. Het is een pakket vol met belastingverhogingen, lastenverzwaringen... van het verhogen van het eigen risico... tot en met de beruchte forensentaks die ook het CPB heeft meegerekend. Ja, dat is precies tegenovergestelde wat we moeten doen. We moeten de economie niet kapot bezuinigen. We moeten juist de lasten verlichten nu. We moeten de BTW verlagen in plaats van verhogen.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 Nederland heeft echt iets anders nodig nu. Er is beleid nodig waardoor er banen bijkomen. En het begrotingsakkoord doet exact het omgekeerde. En dat is doodzonde en slecht voor de Nederlandse economie. Ja, ze hebben hem nodig, denkt hij, hè? PVDA-leider Diederik Samson. Nou ja, tot 12 september zullen we dit allemaal nog heel vaak gaan horen. Peter Blok, dank. Strak blauwe hemel, helder water, mooie boten... het is er nog steeds in Griekenland, dat is niet veranderd. Toch boeken veel toeristen een reis naar een ander land... uit angst dat ze na de verkiezingen van zondag in Griekenland... daar niet meer met euro's kunnen betalen. Verslaggever Joris van de Kerkhof is daar wel deze week. Poros, 3000 inwoners en het ziet er prachtig uit. Blauwe lucht, 39 graden. Zo'n blauwe zee zie je bijna nergens. Opgepoetste huizen, de schepen zien er prachtig uit... En toch, in taverne Katestos, zit Costas Perivriotis. Berustende ogen, melancholische blik. Vijftien tafeltjes heeft hij, maar één van die tafeltjes is bezet. Moussaka, gevulde tomaat, gevulde paprika. Dat ene tafeltje, daar zitten Costas. En ik. De Grieken blijven weg door de crisis... En de buitenlanders die wachten vooral de verkiezingen af. En daardoor is het allemaal een stuk minder op Poros en in heel Griekenland. De Grieken, zo zegt Kostas, hebben zich niet voldoende aangepast... aan de toeristische eisen van tegenwoordig. steile trapjes, smalle straatjes. Als je een beetje buiten de haven loopt, zijn er heel veel winkels dicht... 32 jaar lang was Nikos Carillas eigenaar van Picasso's arts. Souvenirs verkoopt hij in alle soorten en maten. Een ja, verkopen... 70% less. De zaken gaan niet goed. 70% minder omzet. En ik ga naar de Hij is bezig in een van zijn laatste dagen hier. Hij gaat met pensioen. Hij heeft zijn aandeel verkocht aan zijn compagnon. Few friends of for us. Dat hier nu is komen De enige toeristen die komen, die blijven komen, zijn de vrienden van Poros. Voor de rest zijn er niet veel mensen die nieuw komen hier. Voor kan we very well good holidays around the world and good life, Toen het toerisme nog grootste meest levert was hier, toen had hij een goed leven, grote verre vakanties. Maar nu hè? kan het niet meer. Niet. Oh, zo het is Mia, maar dit toch een keer opboren staan Dus is Mia Blauw en Mia Blauw verkoopt oh, ja. schoenen. Dat was een mevrouw. Wij schoenen aan probeerde te verkopen, maar, euh, nou, was een moeilijke klant geloof ik. Speciaal. Oh, speciaal <laughs> zegt hij dan. Dat zijn de mannen schoenen? Dat zijn de mannen schoenen, ja, dat klopt. <laughs> dat ja, zoals u ziet, minder mannen schoenen dan vrouwen ja. Ja. <laughs> ja. Hoe gaat het met de zaken? Uh, ik kan niet klagen. Uh, het gaat natuurlijk niet zo goed als vorig jaar. We zien wel dat het iets minder is. En wat is iets minder de afgelopen maanden? Nou, de afgelopen maanden is wel 50% gedaald, ja. En dat bouwt dus op zo op zo'n gesprek van, nou ja, och, iets minder, maar 50% is toch echt gewoon de helft? Nou ja, je hoort dus ook winkels die dichtgaan. En uh, als je het daarmee vergelijkt, moet ik zeggen dat ik dan blij moet zijn. Ja, en je kan natuurlijk aanpassen. Je weet het, dat het 50% gaat dalen, dus dan ga je ook minder inkopen. U kunt ja, wat dat betreft uw hoofd boven water houden. Ja, nog steeds. Maat 45. Nee, hè? Of wel? Ja, staat onderaan. Maar ja. niet zoveel, hè? Ja. Grieken zijn hebben gewoon kleine voetjes. Hè? Ja, ik heb meer 42, 43. <lacht> <lacht> en niet zoveel 45 en 46. Maar jij ja, kan altijd wat bestellen als u maat 45 <lacht> heeft. <lacht> Dan moet ik weer terugkomen. Ja, nou ja, het is toch fijn lekker weer, lekker zeilen, lekker zee. Verkoop toch wat, Joris. Help Mia Blauw, schoenverkoopster op het eiland Poros. Joris van de Kerkhoff was dus bij haar op bezoek. Spannende dag vandaag voor zo'n 200.000 HAVO- en VWO-leerlingen... die te horen krijgen of ze geslaagd zijn. En de kansen daarop lijken toch wat minder gunstig... ten opzichte van een jaar geleden. Gisteren kregen de VMBO-leerlingen de uitslag te horen... en daar bleek het percentage geslaagd aanzienlijk... zo'n 5% lager dan vorig jaar in schatting op basis van een steekproef. Bij ons is uh, meneer Slachter, voorzitter van de VO-raad... zelf ook lang in het onderwijs... Is, uh, gezeten. Ja, uh, wat zijn uw eerste indrukken over HVO-VWO... als we dat afzetten tegen het VMWO van gisteren? Wisselend, heel sterk wisselend. Er zijn scholen die hebben ongeveer dezelfde resultaten... maar ik heb ook een aantal collega's aan de lijn gehad... die spreken van een verdubbeling van het aantal gezakten. Dus ik kan daar nog niet echt een goed volledig beeld geven... In zijn algemeenheid moet ik wel zeggen dat deze examens wel met een behoorlijke schok in de scholen neerdalen. Ja. En nog even, want er is een hele duidelijke oorzaak waarom dat eigenlijk zo is dit jaar. Kunt u nog heel even kort schetsen wat er nou anders was dan vorig jaar? Ja, gemiddeld moeten ze nu voor het centraal examen een voldoende hebben... Dat betekent dat wat vroeger een belangrijke rol speelde om toch tot een voldoende komen, die compensatie met het schoolonderzoek, dat is wat minder geworden. Dit is de eerste stap overigens in de verzwaring, want volgend jaar ja. komt er nog een verzwaring bij en dan mogen ze voor de kernvak ook nog maar 1,5 hebben. En dit is allemaal om de kwaliteit van ons onderwijs op te krikken. Zegt ja. u nu, uh, dat is een goede stap of de route waar langs. Hoe kijkt u ernaar? Ja, nee, wij delen absoluut die ambitie. Hè. Wij zijn ook voor het beste onderwijs voor leerlingen. Daarmee bereid je het beste voor op hun toekomst. Ja, Maar Alleen... is dit een effectief middel? wat nee, nu is, ik, want is ingezet. Eigenlijk begin je aan de achterkant. Je kunt het een beetje vergelijken. De minister wil de lat hoger leggen. Dat willen wij ook. Maar dan moet je ook de aanloop verlengen. En wij hebben gezegd, investeer nu eerst in beter onderwijs. He, investeer eerst misschien in een andere methoden, misschien in meer uren rekenen, meer uren taal, science, he, want dat zijn natuurlijk de kernvakken. En incasseer dan als opbrengst van dat betere onderwijs de hogere resultaten. Wat je nu bereikt is dat je selecteert, en dat is iedere keer in de discussie vaak, he, kwaliteit en selectie, dat loopt vaak soms door elkaar. Maar zou je ook niet kunnen zeggen, als je het vanuit een ander perspectief bekijkt, eh, scholen wordt nu helderder gemaakt ook hoe de kwaliteit van hun onderwijs zich verhoudt ten opzichte van dat landelijk gemiddelde. Dus die gaan zelf ook harder rennen. Dan Zeker. En ja, nee, dat is ook de winst. Dat doen wij zelf ook met project. We hebben een prachtig project, Vensters, waarbij iedere school op docentenniveau eigenlijk zijn prestaties kan meten. Dus dat is de winst, vind ik. Dat is ook de winst die deze minister als focus heeft aangebracht. Hè. Meer richt op de resultaten. Alleen wij zeggen, begin nu op de goede kant. want uiteindelijk Uiteindelijk willen we niet dat er meer uh, geselecteerd wordt, maar we willen dat er beter onderwijs komt. En ja. dat kost tijd, en dat moet ik erbij zeggen, dat kost ook geld. Ja, er, er wordt veel onderzoek naar uh, gedaan. We gaan even naar Hidde van Veen, masterstudent pedagogie van de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij studeert af op een onderzoek of leerlingen beter presteren als je ze qua manier van leren bij elkaar in één klas zit, hè? Dat is correct. Ja, wat is daar tot nu toe uitgekomen? Um... Nou, met het uh, voorlopige resultaat blijkt het rapportcijfer van leerlingen die zijn ingedeeld op basis van persoonlijkheid uh, gemiddeld 0,7 cijferpunt hoger dan het uh, rapportcijfer van leerlingen in de normale schoolklasse. En als je het hebt over persoonlijkheid, hoe definieer je dat dan bij leerlingen? Uh, nou, je hebt uh, vier verschillende soorten leerstijlen voor leerlingen: uh, wij onderscheiden doener, bezinner, denker en uh, beslisser. En uh, door middel van een test uh, die leerlingen moesten invullen, hebben we ze ingedeeld in een van de vier categorieën. En daarmee klassen samengesteld die bestaan uh, uit een van de vier categorieën. En hebben die verschillende stijlen elkaar niet nodig dan? Een bezinner heeft wellicht de neiging keuzes uit te stellen, die moet dan eerder toch tot handelen geprikkeld worden door beslissers, of niet? Nou, um, bijvoorbeeld in de groep van de beslissers uh, bleek dat ze. Uh, omdat ze alleen maar met beslissers in een klas zaten... juist nog eerder beslissen, beslissingen te kunnen maken. En is dat goed? Uh, dat vind ik een positief uh, vooruitzicht. Ja, en, en, is het, en wat uh, gebeurde er bij de bezinners? Werden dat niet oeverloze <lacht> filosofische bespiegelingen zonder resultaat? Nou ja, elke leerling heeft natuurlijk iets van alle, alle vier leerstijlen in zich. Alleen uh, bij sommige leerlingen is de een dus veel groter aanwezig dan de ander. Dat ligt bij iedereen verschillend. Een bezinner is niet iemand die helemaal geen beslissingen kan maken. maar dat, dat liever niet doet. Maar als het erop er aankomt. dan uh, zijn alle vier natuurlijk in elke leerling aanwezig. Meneer Slachter, u zit ook geïnteresseerd uh, te luisteren. Het is een van de vele onderzoeken. Uh, die eigenlijk aandringt op het woord maat. is een prachtig woord, hè? maatwerk. Is ja. het, is, is, is dit, ziet u hier wat in? Zeker, ja, dit raakt wel de kern van een van de grootste opdrachten van het onderwijs, dat is meer maatwerk leveren. Uh, ik ben niet zo voor die hele strakke eenvormigheid, maar het raakt wel aan het feit dat iedere leerling een eigen leerstijl, een eigen een motivatiestijl, een eigen aanpak heeft. En naarmate scholen, docenten daar meer aandacht aan kunnen geven, uh, nemen de onderwijs- en leerresultaten toe. Ik moet er ook wel bij zeggen, het vergt natuurlijk een bepaalde setting. Hè? Als klassen te groot worden, ja, dan is de druk ja. om ook dat maatwerk te leveren... dat wordt steeds moeilijker. Want je moet überhaupt een school hebben met, met heel veel verschillende klassen... En misschien heb je het ene jaar 25 beslissers... en maar twee, uh, wat waren het, bezinners. Precies, ja. En dat loopt iedere keer door deze discussie. Hè. De samenleving, de politiek, die verlangt meer van het onderwijs. En wij nemen die ambitie heel graag over. Maar dat red je niet door aan één kant te selecteren... of allerlei eisen op te schroeven. Je moet dan ook natuurlijk de bereidheid hebben te zeggen... we moeten investeren. Ook hier geldt heel plat... Uh, kost gaat voor de baat. En u zegt dat heel netjes, we moeten investeren, we moeten meer uh, dus eerst in het onderwijs zeg maar, investeren. Heeft u, u ideeën over een getal waar u dan over gaat? Ja, we hebben bijvoorbeeld nu in het uh, Lenteakkoord. ik hoorde net, hè, er werden prachtige dingen over gezegd, uh, ten aanzien van de VO-sector kost ons dat 190 miljoen. Dus de politiek kan nu van alles roepen over beter rekenen, want die rekentoets is afgelopen week ook natuurlijk vrij dramatisch uitgepakt. Dramatisch als je kijkt naar de resultaten. En we zeggen politiek, fantastisch, die ambities. Maar als je blijft bezuinigen, als je niet investeert, dan kun je echt die ambities op je buik schrijven. Want dat halen we gewoon niet. Um, ten slotte, um, um, doet u aan stemadvies, of niet? <laughs> want dit soort uh, ambities worden door partij 1 of 2 uh, nee. meer omarmd dan. Uh, nee, wat ik, wat ik vooral doe, want ik heb bijna alle politieke partijen gesproken in het kader van de verkiezingen. Ik hou ze aan de afspraken en de teksten die ze nu opgeschreven hebben in de verkiezingsprogramma's. En ik ga ze er ook aan houden als we straks praten over een regeerakkoord. Want dan moeten het uiteindelijk concrete feiten worden. Shortslachter, voorzitter van de VO-raad, dank. En Hidde van Veen, ook dank voor jouw toelichting op jouw onderzoek. En succes daarmee. Graag gedaan, dank dag, je wel. Dag. Ja. dag. Bedankt. Gaan wij weer verder met de telefoons die roodgloeiend stonden vandaag. Iedereen die zijn zegje wilde doen over de wedstrijd van gisteren... maar ook over de sportzomer. U mag meeluisteren naar de Klaagluin in gesprek met Tom van het Hek. In gesprek met Van het Hek. Klaaglijn, Tom van Zek, goedemiddag. Ja, hallo, u spreekt met Corrie. Hallo. Wat een leuk programma heeft u? Ja, ja. leuk hè, gezellig. En ik wil er even een klacht in dienen over die Frans Snoeks. Ja. Wat een commentator. Kan die niet af en toe eens eventjes zijn mond houden? Klaaglijn, Tom van Zek, goedemiddag. Ja, Tom, ik wil heel in het kort even wat meegeven met betrekking tot die wedstrijd van gisteren. Kijk, dit verlies is weer te wijten aan de halfstarigheid van Van Marwijn. Ja, uh, ik, ik, ja, u sluit zich aan in een grote rij, hè. Dat is al veel, uh, veel gezegd, maar ja, het is niet anders. Hij gaat erover, hè. Jo, goedemiddag. Um, uh, die mevrouw die, over Frans Snoek, dan doet ze toch het geluid uit en de radio aan, dan kan je het ook horen. <lacht> Klaaglijn Tom van Zek, goedemiddag. Tom, nou, ik wil het maar eindelijk niet over de voetbal hebben. Nou, vertel eens even waar we het. wordt wele... alleen maar geklaagd ja. en geklaagd, geklaagd en daar kan het toch niet veranderen. Nee, je wordt niet meer beter van. Klaaglijn, Tom van Zek, goedemiddag. Nou, nou, Klaaglijn, Klaaglijn. Ja, dat noemen we dat hè. In gesprek ik word, met. Ik kan een beetje ik, klagen. Ik, ik word er zo moe van. Nou, ik word er allemaal moe van. Goedemiddag, Henk van Gorb. Ja, ga uw gang hoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben echt een ongelooflijk grote fan van Radio 1. En ik luister als vanmorgen goed tot avond laat. Ja. En dat is eigenlijk niet de leidraad in mijn leven. Dat is alleen één ding wat mij ongelooflijk stoort. Nou, vertel eens. Frits Barend. Ja? Dat vind ik zo'n verschrikking. Maar ja, die mag er wel gewoon even komen uitleggen wat hij ervan vindt. Ja, dat vind ik prima. Ik hoor heel dag mensen die dingen komen uitleggen. Maar... Uh... Ieder zijn smaak, hè? Dus, dus ja, het, het mag en het kan. Ik kan het niet anders van maken. Dus ik zou zeggen, uh, plan de toiletbezoek even rond die tijd of zo. <laughs> ik ga er rekening mee houden. Oké. Okay. Dankjewel. Hoi. Klachterlijn, of van het Hek, goedemiddag. Veel te negatief. Door ja. zowel de radio, Radio 1, hè, uh, Bas Stichler en Jacques uh, van Gelder. Ja. ja. Ze moeten gewoon veel meer achter Nederland staan. We ja. zijn gewoon heel goed. We zijn hartstikke goed. We zijn van, van, van, de, van de acht wereldkampioenen die er zijn... komen wij daarna als negende ja. tien kwalificatie nee, hè, ik de, ben helemaal met u eens dat de positie van het Nederlands voetbal... daar hoeven we niet zo terug over te doen. Want het is al geweldig nee. dat we ons altijd plaatsen. Anderzijds zijn we er ook wel voor... om gewoon objectief te kijken wat er gebeurt. Of verwacht u dat wij ook in zo'n oranje leven pakken achter de microfoon Nee, maar kijk nou eens naar die paas van Van Bommel. Schiet die uh, van Persie hem erin, ja. dan wordt het een hele andere ja. wedstrijd. Ja. Klaaglijn, Tom van Zek, goedemiddag. Nu Nederland zo goed als is uitgeschakeld en die Slek niet meedoet aan de Tour... Ja. ...kan dan toch een aantal weken zomaar niet een klein beetje worden gereduceerd. Ah, ja, wij laten, wij laten ons natuurlijk niet leiden door de waan van de dag, hè? dat merkt u wel. Ja. Hè? <laughs> Nou ja, ik ga die niet tegenop. Ik ga ik maar ophangen... en ik ga ik maar half luisteren hoe ver ik gekomen ben in okay. uw programma. wij danken u. Hè. En ik we spreken u wel om half zeven van de week. Ik ben benieuwd. Joi. In gesprek met Van het Hek. Morgen mag u weer verder klagen vanaf twee uur. Het Mediaoverzicht. De man achter Wikileaks, Julian Assange, heeft zijn hoger beroep bij het Britse Hoge Rechtshof verloren. Dat meldt de BBC. Assange wil voorkomen dat hij aan Zweden wordt uitgeleverd. Maar zeven Britse rechters van het Hoge Rechtshof oordeelden dat zijn pleidooi ongegrond is. Assange heeft huisarrest in Groot-Brittannië en wordt in Zweden verdacht van aanranding en verkrachting. Mogelijk stapt hij naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarmee koopt hij in ieder geval wat tijd. Crisis of niet, politieke partijen gaan meer geld uitgeven aan de aanstaande verkiezingscampagne. Meer dan bij de vorige campagne. Dat blijkt uit een inventarisatie van het NRC Handelsblad. PvdA, D66, GroenLinks, SGP en ook de Partij voor de Dieren... hebben meer geld beschikbaar dan in 2010. Maar andere partijen, zoals de VVD, de SP en het CDA... geven juist minder geld uit. Gezamenlijk besteden de partijen zo'n 10 miljoen euro aan de campagne. Dat is ongeveer evenveel als twee jaar geleden. De PVV weigerde aan de inventarisatie van NRC mee te werken. Net neutraliteit is niet het beste voor de consument. Dat heeft de mededingingsautoriteit Opta gezegd. Dat meldt de website Webwereld. Sinds begin deze maand is netneutraliteit opgenomen in de Nederlandse Telecomwet betekent dat internetproviders het internetverkeer van hun klanten niet mogen filteren. Nederland is het tweede land ter wereld dat netneutraliteit in de wet heeft opgenomen. De uitspraak over netneutraliteit werd gedaan door Remco Bos, de directeur klantenzaken van de Opta. Hij zegt dat het niet bewezen is dat consumenten gebaat zijn bij netneutraliteit... en dat het onhandig is de wet niet in heel Europa geldt. Ook zegt Bos dat het voor providers nu moeilijker is om een gevarieerd aanbod in kwaliteit en prijs aan te bieden. Volgens mij zijn wij wel gebaat bij een ander woord voor netneutraliteit. Ja, het is een lekker woord. Even vier de Belgische keer. zender 4, eigendom van SBS, begint in het najaar met het nieuwe programma De Actua Show. Dat schrijft de Volkskrant op de site. Het programma is elke dag live om half acht 's avonds en heeft één centrale presentator. En die wordt bijgestaan door onder meer een cabaretier, een journalist en een ex-DJ. Dat klinkt behoorlijk bekend. Ja, maar volgens de Belgische producent Woestijnvis is het een nieuw format. Er wordt ten stelligste ontkend dat het iets weggeeft van de wereld draait door. De VARA zegt de ontwikkelingen desondanks scherp in de gaten te houden. Het format van de wereld draait door is exact vastgelegd. Dus als er elementen uit worden gekopieerd, moet er eerst bij de VARA worden aangeklopt. De VWO-scholieren Helene Baks en Jordi Zomer uit Zwolle... hebben een prestigieuze onderwijsprijs gewonnen voor hun profielwerk. Werkstuk. Dat meldt RTV Oost. De eindexamenkandidaten hebben samen met spoorbeheerder ProRail... een manier gevonden om vertragingen op het spoor te beperken. Jordi en Helene leggen het uit. We hebben eigenlijk gewoon geconcludeerd dat er een bepaalde seinstructuur mogelijk is uh, die eigenlijk een, uh, ja, een betere opvolgtijd uh, geeft. Dus een betere tijd die er tussen treinen zit. Een bijkomend effect is ook nog eens dat vertragingen wellicht sneller, enigszins automatisch, zouden kunnen oplossen. De seinen zijn zeg maar een beetje de stoplichten van het spoor. Die geven de machinist een seintje of ze moeten remmen doorrijden. En door die sein op ja, dichter bij elkaar te zeggen, ge geef je de machinist vaker een seintje van wat hij het beste kan doen. En we hebben vooral gekeken waar we die steunen het best kunnen zetten voor het station. En de prijs die Jordi en Helene hebben gewonnen hiermee... is de onderwijsprijs van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Die bestaat uit een studiebeurs van 1500 euro. En heeft u nog steeds een beetje kater van gisteren... ga ik u toch een beetje opvrolijken hoor. 12 tot 13 procent, dat is de kans dat Oranje de kwartfinale van het EK alsnog haalt. Althans, dat zegt hoogleraar Sporteconomie Ruud Koning tegen BNR Nieuwsradio. Percentage is tot stand gekomen op basis van statistieken en gokmarkten. Het kan dus nog steeds, benadrukt Koning. Mocht de Oranje inderdaad de kwartfinale halen... dan is de kans klein dat de ploeg daar ver komt, zegt Koning. Er is hem geen enkel geval bekend van een team... dat op een groot toernooi de eerste twee wedstrijden verliest... en daarna de finale haalt. Laat staan, de finale wint. Nou, dat was het dan. Onze blik op wat andere media te melden hadden. Straks gaan we het hebben over een opmerkelijke uitspraak van Bert van Marwijk. Want wat bedoelde hij toch gisteren toen hij zei dat er geen nieuwe aanwas voor Oranje was? Is er dan echt geen nieuw toptalent te vinden? Waarom zou Hofhoorneman-bankiers u een gratis aandeel willen schenken? Alleen maar omdat u 5000 euro inlegt op een Hofhoorneman-beleggingsrekening?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 De man die dinsdag in de metro in Rotterdam iets riep over een bom... is een 31-jarige Rotterdammer met een verleden van psychiatrische problemen. Na zijn uitroep stapte hij uit en liet zijn rugzak achter. De metrobestuurder zette de metro stil op station Delfshaven, dat direct werd ontruimd. Na drie kwartier was duidelijk dat er geen explosieven in de rugzak zaten. Volgens de politie is de Rotterdammer teruggebracht... naar de kliniek waar hij vroeger verbleef. Er komt geen verenigde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer... over het Europese noodfonds. Het verzoek van de PVV daarvoor is afgewezen. Dat heeft voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer gezegd. Een verenigde vergadering is alleen voor onderwerpen... die in de grondwet zijn vastgelegd. Zoals een koninklijk huwelijk of het in oorlog verklaren van het koninkrijk.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 We hebben wat stapelwolken gehad, maar die lossen nu op. maken overigens plaats van het zuidwesten uit voor sluierwolken. En dat is een voorbode van een storing. Die hebben we nog niet. Vanavond blijft het gewoon droog. En vannacht gaan de temperaturen omlaag naar 13 graden in Zeeland... waar de bewolking het snelst dikker wordt. En 8 graden in het noordoosten. Later in de nacht kan het ook wat gaan regenen. En morgen is het gewoon een groot deel van de dag grijs. Veel bewolking dus, met perioden met regen. Later wordt het allemaal wat buiig. En betekent dat het tussendoor af en toe ook even droog is. Maar bij die buien kan dan vooral in het zuidoosten ook onweer... Optreden. Het wordt ondanks alle wolken 18 tot 21 graden. En die wolken horen bij een storing die uiteindelijk in het weekeinde wel plaatsmaakt. Maar het blijft toch licht wisselvallig. Een stevige zuidwestenwind hebben we in het weekend. Met af en toe zon, ook een enkele bui, vooral op zaterdag. En vooral zaterdag ook vrij veel wind. ANWD Verkeersinformatie. Er staan minder files dan gebruikelijk. In totaal 146 kilometer. In de randstad zijn de problemen het grootst bij Rotterdam. Ook is een probleem op de A6 bij Almere, daar begin ik mee. Dus de weg van Muiden naar Lelystad bij Almere Poort zijn twee rijstroken dicht na een ernstige aanrijding. Vanaf knooppunt Muidenberg staat zo'n 3 kilometer file. Verkeer richting Almere kan het beste omrijden door de borden Amersfoort te volgen via de A1 en de A27 via de Stichtse Verder dan de drukte rond Rotterdam, dat had allemaal te maken met een, een vrachtwagen met pech op de A15. Alle reisschokken zijn al een tijdje vrij, maar toch nog behoorlijk druk. Onder meer op de A15 tussen afrit Brielen en havens 4100, oftewel Spijkenissen, 4 kilometer. En een stuk verderop bij Knopend-Vaanplein nog eens 4 kilometer. Daardoor is het ook eh, drukker geworden op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen de Knopende-Ketelplein en Terbrechtseplein is het langzaam rijden over 8 kilometer. Er was een aanreding op de A28, Amersfoort richting Zwolle. Alle reisschokken zijn weer open. Tussen het Harde en knopend hatterma nog 9 kilometer.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 Veel nieuws natuurlijk het komende half uur, maar ook opwarmen voor de aftrap van de wedstrijd Italië tegen Kroatië. Italië is ook goed gestart tegen Spanje. Gaan zij zich scharen bij de favorieten van het EK of wordt Kroatië de verrassing? Hier zijn Lucella Carasso en Tom van Hek. Een premier die geregeld weekendjes doorbracht... bij de machtigste mediavrouw van Groot-Brittannië. En als ze elkaar niet in levende lijven zagen... dan belden ze wekelijks meerdere keren. We hebben het hier over premier Cameron en Rebecca Brooks... de oud-hoofdredacteur van schandaalkrant News of the World. De leveson commissie die onderzoek doet... naar het afluisterschandaal in Groot-Brittannië... verhoorde vandaag premier Cameron onder Ede. En dat leverde een paar pijnlijke momenten op. Do you regret setting up this inquiry, Prime Minister? En zo begon de dag voor premier Cameron, vlak voordat het verhoor door de leveson Commissie zou beginnen. Hebt u geen spijt dat u dit onderzoek hebt opgezet, werd hem toegeroepen. Een logische vraag, want niet alleen de journalistiek ligt onder vuur in het afluisterschandaal. Ook de politiek. Ondervrager Robert J. zonde het op. Hij noemde alle mediacontacten die premier Cameron had... toen hij nog leider van de oppositie was. Meer dan duizend, gemiddeld één per werkdag. Het maakt duidelijk hoe innig die relatie was tussen de politiek en pers. De eerste die we kijken is de 7e oktober 2009. Beschamender voor Cameron was het sms-bericht dat Rebecca Brooks stuurde. Het gebeurde aan de vooravond van de conservatieve partijconferentie in 2009. Brooks, oud-hoofdredacteur van News of the World en vertrouweling van Rupert Murdoch, stak Cameron een hart onder de riem. Ik ben zo so goed voor u morgen, niet als persoonlijke vriend, maar omdat we professionaal in dit samen zijn. We zijn niet alleen vrienden, maar ook politiek zijn we aan elkaar verbonden, schrijft Brooks. En in een echo van de bekende slogan van de Amerikaanse president Obama eindigt ze Yes, he can. Die drie woorden, toevallig of niet, zouden ook de opening zijn van het verhaal in murderkrant The Sun de volgende dag. Cameron geeft toe dat die relatie met de pers ongezond was. Ik denk in de 20 jaar... I think the relationship has not been right. Uh, I think it has been too close, as I explain in the in evidence, we Maar hij ontkent dat hij achter gesloten deuren deeltjes sloot met de Murdochs. Bijvoorbeeld over het aanbanden leggen van media waar ontof ofkom of het inkrimpen van de BBC. There was no overt deal for support, there was no covert deal, there was no nods and winks. Uh, there was a conservative politician, me trying to win over newspapers, uh, but not trading policies for that support. Cameron zegt wel dat politici transparanter moeten zijn in hun contacten met de media, maar het is niet genoeg. Hij stelt voor dat er nieuwe persregulering komt. And I don't think the regulatory system that we have at the moment uh works and so we need to improve it. And so if we just said transparency and that's it everyone can see who's meeting whom, that's enough. But I think that would be a mistake. We zagen vandaag geen smoking gun, geen nieuw bewijs dat de positie van Cameron aan het wankelen brengt. Maar het verhoren was toch moeilijk voor Cameron. Opvallend was hoe vaak de premier zich niet kon herinneren wat hij specifiek met de Murdochs of Rebecca Brooks had besproken. Well, I don't I don't recall what was discussed. I, I don't recall the specifics, but I'm sure we must have discussed our, our views. Not to my memory, no. I think these would have been. I I, I wouldn't I don't recall. I think it but I, I don't remember the specifics of that conversation, no. <coughs> Dit is dan ook een premier onder druk. Cameron heeft de afgelopen jaren zijn best gedaan... om het imago van de conservatieve partij te veranderen. Niet langer meer de nasty party, een partij voor de rijken, de elite. We are all in this together, is zijn slogan. Maar die woorden klinken steeds holler. Vanwege zijn begroting, die vooral gunstig zou zijn voor de rijken. En dan vandaag nieuwe anekdotes over hoe innig die relatie was... tussen hem en de media-elite. Wankelen doet hij niet, maar zijn imago loopt wel een nieuwe deuk op. Dat was een verslag van NOS correspondent Arjen van der Horst. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek.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 There's an old voice in my head that's holding me back Well, tell her that I miss our little talks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 Little Talks heet het, of Monsters and Men. En hoe zit het nou toch met uh, ja, dat elke dag bellen? Want u kunt wel bellen, maar dan doen wij er niks mee. Dat klopt een beetje, omdat er gevoetbald wordt. En zolang er gevoetbald wordt om zes uur, uh, doen wij dus even geen aan de lijn. Maar er is wel een stelling, en wees gerust. Het gaat ook weer helemaal terugkomen volgende week. Vandaag kon u dus ook bellen, en het gaat over nee. de volgende stemmen. stelling. Of, uh, ja, wel stemmen, sorry, niet, niet bellen straks, want dat zou een beetje zonde zijn. Dus wel stemmen op het web uh, radio1.nl. De stelling van vandaag... Die gaat over uh, milieuvriendelijkheid. Want de HR-ketel moet in Nederland ook verboden worden. Net als in Denemarken. In Denemarken schakelen ze over op milieuvriendelijke alternatieven. Dus dat is de stelling. De HR-ketel moet in Nederland ook verboden worden. Net als in Denemarken. Daar schakelen ze over op milieuvriendelijke alternatieven. Kortom, moet de HR-ketel in de ban. Daar kunt u dus wel over stemmen. Niet bellen. Ik zeg het u nog een keer. En Tot nu toe zijn er 150 mensen gestemd. En daarvan is 75 procent het overigens met deze stelling oneens. Maar u kunt dat veranderen. Geef uw stem via radio1.nl. Straks gaan we door naar het voetbal. Nog een klein kwartiertje. Dan begint Italië-Kroatië. Eerst nog uh, berichten uit Brussel. Want in Straatsburg, nou, Brussel, Straatsburg, Europese Unie... daar maken Nederlandse Europarlementariërs zich op... voor de verkiezingen hier over welke toekomst de Europese Unie heeft... Voor de PVV is het antwoord simpel: opdoeken die handel. Europarlementariër namens de PVV, Barry Matlener... laat zich inspireren door de Brit Nigel Farage. Eurohater bij uitstek. Ik zou u vragen, president, wie voor Oh, ik weet dat democratie niet populair is met lot. Barry Madlener, Europarlementariër voor de PVV. Wat is zo aantrekkelijk aan Nigel Farage?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 I'm delighted to see that they have followed a UKIP trend. We have Union Jacks on our desk in the parliament. Barry en zijn partij doen het goed. En ik ben blij om te zien dat ze ons als voorbeeld zien. Wij nemen de Union Jacks mee, het parlement in. En de PVV'ers doen hetzelfde met de Nederlandse vlag. And they now have their flags on their desk. So I'm, I'm pleased that we've given them a good example.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 Dat was Barry Matlener van de PVV. Dit ging dus over zijn partij. De komende tijd zullen andere partijen aan bod komen... bij Tijn Sade, de correspondent in Brussel en Straatsburg. En hoewel Italië-Kroatië zich aandient... gaan wij het natuurlijk toch nog even hebben over het Nederlands elftal. Er is al veel over te doen. Nagenoeg dezelfde opstelling, hetzelfde systeem... als twee jaar geleden in Zuid-Afrika. Veel klachten over de al wel niet ouderen van bommel Matthijs die het niet meer kunnen bijbenen. Misschien is het wel tijd voor een nieuwe lichting. Maar, nou zei bondscoach Bert van Marwijk gisteravond iets opmerkelijks. In het interview met Jack van Gelder. Hij zei dat het niet ligt aan het niet verjongen van zijn ploeg. Nee hoor, want ik heb ook van alles geprobeerd. En, uh, je moet ook kijken wat, wat, wat de aanwas is. En uh, ik denk dat, dat, dat de hele technische staf. Nou, ik, de, ik denk dat er niet zo vaak. Een, zo, zo, een technische staf geweest die zoveel bekeken heeft. om juist daarna te kijken. Maar goed, het moet er wel zijn. Mark van Hintem, onze analyticus van vanavond, wederom welkom. Dankjewel. Vond jij dit ook zo'n opmerkelijke uitspraak van, van Marwick? Want eigenlijk verdedigde hij zich hiermee in de zin van: nee, maar ik heb er naar gekeken, het kan gewoon wel, wel niet. Ja, klopt. Nou, als, je, als je kijkt naar de spelers die hij nu tot zijn beschikking heeft, uh, en je kijkt naar de vier, vijf absolute topspelers die erbij zitten, dan is het inderdaad zo dat daar eigenlijk geen vervanging voor te vinden is. Als je het hebt over Robben, Snijder, Van Persie, noem ze maar op. Ja, Daar lopen geen beter, beter rond op de Nederlandse velden. En ik zou ook geen andere kunnen noemen nu direct. Uh, want er zitten er ook nog een aantal goeie op de bank. Uh, de beste uit de divisie. Uh, als je kijkt op bepaalde posities uh, achterin... dan uh, lagen daar wel mogelijkheden, denk ik... om, uh, om in ieder geval te zorgen voor, uh, voor bijvoorbeeld backup voor een, uh, een linksback. Yeah? Want dat, uh, dat is toch een zorgenkindje, vind ik. Um, ja, en verder uh, vind ik eigenlijk dat er uh, niet zoveel mis is met zijn uh, Beoordeling. Nou, uh, Robert Maaskant hebben we aan de telefoon, trainer van FC Groningen. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat, Hallo. wat vond jij van deze opmerking van, van Marwijk? Nou ja, kijk, wij als professionals die volgen dat natuurlijk van wat dichterbij. En uh, ik denk inderdaad dat hij daar gelijk in heeft. Uh, de enige vraag die, die je... ...bij zijn beleid kan stellen is of hij Welsen had moeten selecteren. Dan was je wat breder geweest in, uh, in je keuzemogelijkheden. Maar ik denk als je gewoon sec gaat kijken naar wie had, wie had je zelf opgesteld... ...als je mee gaat denken als bondscoach... Ja, ...dan kom je toch ook een beetje op datzelfde verhaal terecht. Uh, Demi de was nog een optie geweest... Uh, ...die natuurlijk in Rusland is gaan spelen. Die, daar heb je weinig van gezien dit jaar... Nee, en Wilson, maar uh, ja, als je, als je wil presteren en je gaat naartoe om Europees kampioen te worden... dan denk ik niet dat we heel veel andere keuzes hadden gehad. Ofwel, je kiest echt voor om puur te verjongen. Maar, ja, dan... maar, maar, maar, nou zitten jullie allemaal hetzelfde hetzelfde je aardig voor elkaar. We kunnen toch <lacht> gewoon constateren dat de, de atletisch vermogen van mensen... Als, ja. zoals gisteren Mathijsen, Van Bommel, maar ook Van der Vaart, constateer ik als buitenstaander... volstrekt ontoereikend is om op dit niveau mee te sporten, Mark van Inde. Nou, mee te sporten... Uh, ja, metersport hè. Is, ja, Je hebt natuurlijk te maken met, uh, met het feit dat een aantal spelers gewoon niet uh, fit is geweest. En ja. dat heeft te maken met afgelopen seizoen. Als je daarop doelt en je zegt van ja, dan had je inderdaad kunnen gokken op, uh, op verjonging en fitte mensen. Ja, daar kan ik je gelijk in geven. Maar die gok die was ook levensgroot geweest voor uh, Van Marwijk. Want uh, voor hetzelfde geld uh, ja, red je het dan ook niet. Ja, Robert Maaskant, ik vond het ook niet zo aardig tegenover de mensen die hij wel mee heeft genomen. Want het klinkt toch een beetje van nou ja... Ja, ik, ik moest ze wel meenemen. Er is niks beters. Nee, nou, nou, dat ben ik niet met je eens. Uh, kijk, ik denk dat, dat Bert van Marwijk en zijn staf heel goed het besef hebben gehad dat uh, het elftal wat er nu staat, dat dat ja, niet meer het top elftal is van twee jaar geleden, toen iedereen een enorme drive had uh, om, om, om die WK-finale te halen. Dat heeft natuurlijk meegespeeld. En dat besef is er ook geweest, hoor. Dat, dat geen enkel, kijk, dat dat Pieters afvalt een paar weken van tevoren, daar kan niemand wat aan doen. En ja, als je een naam wil noemen... Uh, kijk, uh, Tom doelt, doelt net een klein beetje op Van Bommel natuurlijk. Ja, je weet dat je met Van Bommel uh, heel erg naar achteren moet spelen. Omdat als de afstanden te groot worden, dan kan je dat niet belopen. Moet hij tegen zijn natuur... Te, bij het WK hebben wij bijna geen wedstrijden. Ik dacht even, uit mijn hoofd alleen Brazilië. Hebben we geen wedstrijden achtergestaan. Uh, nu komt dat wel voor en dan moet je een ander speltype gaan spelen ja. Ja, en daar komen deze spelers dan op dit moment tekort voor. Zeg, en en als, als, er je... geen, als er geen nieuwe aanwas is, dan wordt het de komende ja. jaren niet echt de moeite waard om te gaan kijken naar Oranje. Ja nee, dat ben ik, dat ben ik niet met je eens. Uh, die aanwas is er wel, alleen uh, je moet nu een selectie maken om Europees kampioen te worden en daar kiezen je beste spelers voor. Dus ik vind het ook niet een, een degradatie naar de spelers die die op dit moment heeft, want, want Van der Vaart bijvoorbeeld speelt gewoon in, in de beste competitie van de wereld. En datzelfde geldt voor Van Bommel en hetzelfde geldt voor al die andere namen. Maar ja, het zal wel tijd worden om inderdaad jongens als Schaars, eh, Wijnaldum, die moet zich gaan melden... Jongens die in de, in de Nederlandse competitie of al in het buitenland spelen... die zullen nu een kans aan gaan krijgen voor de komende, komende jaren. Ja. Maar van niet, er moet ik nog wel of geen seizoenkaart voor het Nederlands elftal kwalificatie <lacht> gaan Dan moet ze ook niet te snel laten vallen nee, maar je moet, je, moet, je moet wel een andere koers gaan varen, dat is duidelijk. Hè? Je krijgt inderdaad zo meteen te maken met de Luc de Jongs en de Nastings en misschien Van Wolloswinkel en dat soort gasten. Ja, okay, er is niks mis mee. Alleen om, om te pieken op een eindtoernooi... Ja, daar, daar ga je toch meestal als bondscoach uit van vaste waarden. Ja. Uh, aangevuld met, uh, met de jeugd. En dat heeft hij wel gedaan. Alleen als die vaste waarden niet die piek kunnen maken... of, uh, of in twee jaar tijd eigenlijk zo afgetakeld zijn... ja, dan wordt het moeilijk. Jij blijft zitten voor de wedstrijd Italië-Kroatië. Die begint als de volksliederen zijn gespeeld en gezongen. Robert Maaskamp, dank voor jouw... Uh bijdrage hieraan? Ik, ik ga, ik ga meezingen met Italië. Doe maar. maar. Ik ook. En goed voor jongen bij Groningen, hey Robert. Robert. hè? denk ik om. Succes, Robert. Dankjewel. Wij zijn uh, zo terug met die wedstrijd en het vervolg van de Radio 1 Sportzomer. Tot zo.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 Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek en vraag onze nieuwe trainingengids aan. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Zes uur. Dit is Radio 1.